Drie uur in Montseré met het TNS journaal De gemeente Bergen in Noord-Holland wil dat zoveel mogelijk inwoners... bij de Raad van State in beroep gaan tegen plannen voor een ondergrondse gasopslag. De Tweede Kamer is akkoord gegaan met die plannen... maar de gemeente is tegen de komst van de opslag. Volgens de wet mogen lokale en regionale overheden... niet in beroep gaan tegen een besluit van de Rijksoverheid. Daarom is de gemeente bang dat haar eigen verzet... niet door de Raad van State in behandeling wordt genomen...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 De viool, de Lady Blunt, is volgens kenners een van de best bewaard gebleven creaties van Antonio Stradivarius. Wie de viool heeft gekocht is niet bekend. En dan het weer, vannacht overwegend bewolkt, vooral in de zuidelijke helft af en toe wat regen. In de loop van de dag eerst bewolkt en regenachtig, maar later klaart het op. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO, de nacht op 1. met Herbert Codée. Welkom in u 2 van de Nacht op 1. We praten vannacht over het, het, ja, het liefdesleven van, van, van de single. En daarin komt eigenlijk van alles voor. Want uh, nou ja, sommige mensen zijn ook single eigenlijk bewust na een huwelijk of, of niet. Uh, we praten over happy singles en we hebben het ook deze nacht over internetdating. Misschien bent u daar uh, ja, actief mee of actief geweest. Dan kunt u daar uh, over mailen naar nacht@eo.nl Of u kunt ook bellen 0800 1121. En ik ga naar Ingeer toe. Goedenacht. Ja, goedendag. En uh, ja, ik mag jou dan ook scharen om het, als ik het zo even mag noemen, onder de categorie happy single, hè? Absoluut, ja. ja. Want heb je uh, wel uh, ooit een relatie gehad? Jawel, ik ben getrouwd geweest en ik heb twee kinderen. En ik ben nu al 19 jaar alleen. Okay. Maar wie is alleen? Want uh, daar kun je heel dramatisch over zijn, want je bent natuurlijk nooit alleen. Maar ik heb dus geen relatie meer daarna. Nee. Uh, ben ik aangegaan. En uh, zoals meneer Jansen uh, uh, net op de radio was en daar heel vrolijk vertelde dat hij het heerlijk vond om vrij te zijn. Nou, dat kan ik helemaal beamen. Ik ben een uh, happy vrouw die uh, vrij is en daar ongelooflijk van geniet. Ja. En wat Want ik vind het eigenlijk ook iets heel natuurlijks als je wat ouder bent om dan weer alleen te zijn. En dan heb je ondertussen zoveel levenservaring en zoveel dingen opgebouwd aan sociale kring om je heen. Dus wat is het probleem om alleen te zijn? Ja, nou ja, kijk, als je natuurlijk ooit een, een huwelijk bent aangegaan, dan ben je volgens mij ook wat verplicht naar elkaar toe. Dus is het niet heel makkelijk volgens mij om uit elkaar te gaan. Nee, maar goed, uh, het kan gebeuren door ja, omstandigheden. Zeker. Je wordt of uh, zeg maar je partner overlijdt of uh, je partner gaat weg of wat dan ook. Nou, dan pak je het leven vanzelf weer op en het ga je zelf invullen. En dan heb je genoeg contact om je heen. Waarom zou je dan weer in huwelijk stappen? Ja. Dat heb je al een keer meegemaakt. Dus waar, waarom ja. zou je dat weer opnieuw gaan beginnen? Ja. Maar is het dan uh, dat u zeg maar nu ervaart hoe het leven als een, als een happy single is? Dat u zoiets heeft van, nou, dat, dat, daar ben ik heel blij mee. Nee, dus, ja. ik, dus ik hoef eigenlijk niet die volgende stap weer te maken naar een, een huwelijk. Absoluut niet. Want uh, zeg maar nogmaals, uh, je bent eigenlijk nooit alleen. Maar je kan zo... Uh, uh, je hebt je voelen in de vrijheid, wat die meneer Jans ook zei. Je kunt gaan staan waar je wilt. Je kunt uitgaan met je vriendinnen. Je kunt een boek lezen of uh, aan het werk gaan, whatever. Niemand die jou uh, uh, zeg maar vertelt het hoe en wat. En vrijheid is voor mij een ongelooflijk groot uh, uh, zeg maar, behoefte in het leven... Ik geloof in principe dat iedereen dat wel heeft. Maar omdat sommige mensen soms bang zijn om alleen te zijn, ja. gaan ze een relatie aan. Maar je kunt ook merken dat je heel goed uh, zelfstandig, want ik vind een mens is autonoom. Je kunt ook heel goed zelfstandig leven. Want het ja. is niet de aanvulling die je bij uh, of de invulling die je erbij onderzoekt. Ja, maar, ik, maar ik denk toch al dat je misschien ook ergens van binnen, dat iedere mens toch al een soort van... Uh, ja, dat het in een mens zit om toch al met, met, met z'n tweeën te zijn. Ja, maar daar hoef ik niet speciaal voor een vaste relatie te hebben... waar ik die persoon dan dag en nacht tegenkom. Nee. Uh, zeg maar, je hebt mensen waar je uh, gesprekken mee hebt. Je hebt mensen waar je mee uh, een activiteiten onderneemt. Je hebt uh, verre kennis en uh, mensen die dichtbij zijn. Hoe gelukkig kan je jezelf niet maken? Ja, ja dat is, als ik het maar zo hoor. Maar het heeft ook wat te maken met de leeftijd, vind ik. Want als je jong bent, vind ik het ook wel een normaal verhaal. Als je wel een relatie opbouwt... Eventueel uh, gevolgd door kinderen. Maar dat heb ik allemaal gehad. Ja. En ik ben dus nu in mijn 65e levensjaar. En ik geniet met volle deugd. Ja, ja. maar, maar heeft het ook te maken de, een beetje met, met de tijdsgeest dat u, dat u uh, uh, zich hier nu prettig bij voelt? Want ik kan me voorstellen dat het 40 jaar geleden. als, als u dan zei van nou, ik ben een happy single. dat mensen je heel raar aankijken. Ja, ja, zeker want het is toch meer je ziet het om je heen bij wijze van spreken vroeger ging nooit iemand scheiden want je bleef uh, bij wijze van spreken de rit uitzingen ja. nu uh, heb je zeg maar veel meer mogelijkheden de vrouwen zijn gaan trouwen hebben eigen of zijn gaan scheiden hebben eigen uh, zeg maar inkomen zijn gaan werken dus dat geeft ook een stuk vrijheid dus ik ben niet meer uh, afhankelijk van die man waar je vroeger mee uh, uh, getrouwd was en je dingen moest accepteren wat je eigenlijk niet wilde maar de waren weinig mogelijkheden voor vrouwen. Ja. En nu is het toch een soort van emancipatie en kun je zelf kiezen. En dat vind ik een groot uh, voordeel. Ja, Natuurlijk, ja, je, je, je hebt de mogelijkheid om zelf te kiezen, maar dat betekent ook wel dat je dan uh, dat ook financieel wel alleen moet kunnen dragen. Ik denk dat dat ook uh, een belangrijke zaak is. Dat dat, uh... Ja, maar goed, uh, ik laat nooit mijn uh, leven bepalen en mijn geluk door het invullen van geld. Want uiteindelijk, zeg maar, uh, kun je ook heel verschillend uh, denken over geld. Ja. Niet alles is te koop en zeker geen geluk met geld. Dat is maar een vast, vind ik. Ja, ja. Dus je ja, u wilt ermee te zeggen, je kan ook gewoon in een, op een klein huisje, in een klein huisje leven en daar heel gelukkig zijn. Zeker, want uh, zeg maar, het geluk zit in jezelf. Mm -hmm. En dat kun je uh, niet kopen in veel gevallen met geld. Zelfs als we het in overvloed hebben. Wat je zoekt. Dat zit in jezelf en daar moet je de tijd voor nemen om, uh, om te ontdekken. Ja. En dan zie je vaak dat, natuurlijk uh, is een mens een sociaal wezen. En heb je de mensen om je heen ook nodig. Maar dat hoeft niet te betekenen dat je met één persoon moet verbinden. Nee, nee. Als, het, als het zo gaat, dan heb je geluk. En als je samen oud wordt, is het prachtig. Maar het is niet de enige manier. Nee. Maar als ik het zo hoor, dan, dan uh, heb je, kan ik dan ook soort zeggen dat je een happy single bent... met af en toe een, uh, ja, een, een soort van latrelatie... Nee, helemaal niet. Nee, nee, nee. nee. want ik uh, uh, ben natuurlijk zeg maar ondertussen wat ouder geworden. Je hebt levenservaring opgedaan, je hebt je rugzakje en ik weet niet van de ander wie uh, uh, is die in mijn geval dan een man? Uh, hoe is dat geweest, ja of de nee? En in deze tijd van het internet, dat heb ik never nooit gedaan. Zal ik ook niet doen, want ik weet niet met wie ik. Spreek wie dat is, nee. uh, uh, hoe mooi het verhaal wordt gemaakt. Als er plotseling iemand op je pad zou komen en die leer je zeg maar uh, uh, kennen op een rustige manier, dan nog. Maar ik zie mijzelf echt niet achter de computer gaan daten. U zou nooit echt een internetdating niet. doen. Maar als ik het zo hoor, u komt iemand tegen, dan is er nog wel misschien ooit een kans dat u zich wat meer weer verbindt aan iemand. Nou, daar ben ik uh, zeg maar heel erg realistisch in, maar het zou kunnen. Want anders uh, zou je zo uh, uh, zeg maar heel erg uh, uh, divertistisch zijn van het zal mij me nooit meer gebeuren. Het zou kunnen dat je iemand tegenkomt wat meer als een meet, omdat je op gelijke niveau je voelt en je goed voelt, dat je dan zegt van goh, het is leuk om met jou eens misschien wat meer te doen. Zullen wij samen eens op vakantie gaan of eens een weekend doen? Of wat ook, maar dan hebben we nooit meer... Helemaal zeg maar uh, je verbinden aan de ander. Nee. Nou, nee. Maar u, u bent er ooit getrouwd geweest, uh, vertelde u eerder ja. al in het gesprek. Uh, is dat wel een, een. Kijkt u daar terug? Is dat een mooie tijd geweest? Heeft u daar ook geluk ervaren? Of denkt u van nou, het is nu echt de mooiste tijd van mijn leven waar ik nu in zit? Nou, dit is de mooiste tijd van mijn leven hoor. Ja? Want ik realiseer me natuurlijk, uh, zoals ik al zei, vrijheid is een groot goed. Dat heb je zelf in handen en dat geef je toch ook weer niet graag meer af. En. Ik, ik, ik heb zoiets van, welk vogeltje vliegt eigenlijk vrijwillig in een kooi? <laughs> uh, nou, ik denk dat er heel veel vogeltjes zijn. Ik vlieg... Ja, ja. <laughs> ja dat zou kunnen. Ja. Maar dat moet je dan ervaren ja. om te weten als het kooitje opgaat. En je kan weer als een vrije vogel in de lucht vliegen. Ja. Hoe gelukzalig kan dat zijn? Ja. ja. Je bedoelt te zeggen, ja, je kan heel, uh, heel gelukkig zijn als je in een kooitje zit met iemand anders. Maar je kan ook daarbuiten lekker rondfladderen. En dat levert ook geluk op, zoals ja. bij jou dus. Ja. ja. Absoluut, ja. Nou, ik vond het leuk om, om, om weer met een happy single te spreken, Ingrid. Oké, okay, graag ik, gedaan. Ik had, het, ik had het echt niet kunnen denken van tevoren... Uh, toen ik aan deze uitzending uh, aan het voorbereiden was... dat ik die mensen zou spreken midden in de nacht. Vind ik leuk. Ja, ja, oké. Okay. Nou, veel geluk, Ingrid. Ja, dankjewel. En een goede Hallo. dag. U kunt uh, meepraten via uh, 0800 1121 over uh, ja, het, het happy single zijn. Of misschien bent u wel uh, nou, niet zo'n happy single. Heeft u een internetdating gedaan? Bent u nou volop actief mee? Wilt u daar uh, iets over kwijt? Over de voordelen ervan of de nadelen. Je kunt bellen 0800-1121. Maar het mag ook over het huwelijk gaan. De vormen van het huwelijk tegenwoordig of het huwelijk van, van vroeger. 0800-1121. De Nacht op één, nu met de Commodores.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 Like, yes. Voor drie, de nacht op een met de naartje van de Commodores. en de ja, belde iemand die zei, ja, kan je alsjeblieft gewoon geen muziek meer draaien? Want Ik vind het zo'n interessant onderwerp. Ik wil zoveel mogelijk bellers horen. Maar ja goed, ik moet toch wel even de tijd hebben om af en toe een telefoontje op te nemen. En dat doe ik dan tijdens de, de plaatjes die gedraaid worden. En zo uh, spreek ik nu met uh, mevrouw Van Oppen. Goedenacht. Ja, spreekt u mee? Mevrouw Van Oppen, u, uh, u vertelt net even heel kort aan een telefoon... dat u uh, uh, 46 jaar getrouwd bent geweest. Ja. En ik heb mijn man door de dood verloren. Mm -hmm. En ik mis hem iedere dag. En ik heb een fantastisch huwelijk gehad. Maar we hebben elkaar vrijheid gegeven. Vrijheid in gebondenheid. En hij kon gaan en staan waar hij wou. Ik kon dat ook, maar we waren veel samen. Juist omdat we elkaar ruimte gaven. En ik vind het huwelijk prachtig. Ja. U hoorde al de verhalen van de Happy Singles. En u dacht van nou ik wil dit even delen. Dat ook, ja. dat ook het huwelijk dat je daarbinnen in heel veel vrijheid vanzelfsprekend kan hebben? Ja, precies, je kan zoveel vrijheid binnen een huwelijk hebben. Maar je hebt ook de gezelligheid en de gebondenheid aan elkaar. En ik, dat mis ik nu ik alleen ben. Ja. Ja. Want, want, want kunt u dan nog een voorbeeld geven van, van die vrijheid die u dan ervaarde in het huwelijk? Hoe, hoe, hoe gaat dat dan in, in zijn werk? Stem je dat dan af? Praat je daarover? Ja. Of... Nou, hij had zijn clubjes met, met, met, hun, met zijn vrienden. En ik had mijn clubjes met mijn vriendinnen. Maar we deden ook een heleboel dingen samen. We sportten samen. Uh, hij heeft me nooit in de steek gelaten in de keuken. Maar ik liet hem ook niet in de steek met zijn werk. Ik heb twintig jaar samen met hem gewerkt. Dus we lieten elkaar niet in de steek. We deden voor elkaar wat we konden. Maar we hadden ook de mogelijkheid om onze eigen clubjes te hebben. Ja, ja. ja. Dat kan best, hij had zijn eigen clubjes, dan ging hij ook weg. En op een goed moment, toen het een beetje s'avonds laat werd, toen zei ik: Nou, je mag rustig naar je clubje gaan, maar dan eten we smiddags warm. En dan mag jij zo lang blijven als je wil. Ja, precies. Nou, en zo konden we dat regelen met elkaar. En, en, en dan hadden we ook de gezelligheid weer aan elkaar. Dus uh, ja, ik, ik moet mooi, zeggen, mooi ik, om heb te horen. Het, ik heb het huwelijk heerlijk gevonden. Ja. We ja. hebben drie kinderen gehad, hebben kleinkinderen gehad, hebben samen die vreugde gedeeld. Ik vind, ja, ik vind het jammer dat er vaak zo over het huwelijk wordt gepraat als dat een knellende band is. Mm -hmm. ja. Maar geef elkaar ruimte. Ja, ja, dat is vooral wat u wil meegeven. En als u dan kijkt nu naar, naar de kinderen, um, uh, kunt u daar wat over zeggen? Zijn, zijn, die, uh, uh, zijn die samenwonend of gaan die ook nog echt een huwelijk aan in deze tijden? Nou, mijn dochter is heel gelukkig getrouwd. Die doet het net zoals ik. Het goed voorbeeld, doet goed volgen. Hm. En Mijn zonen zijn geen van. Ja, mijn een zoon die woont in Australië, die is getrouwd in Australië. Een Australisch meisje. En mijn jongste zoon is eeuwig vrijgezel. Nou, en dat, dat mag dat... je ook. Ja, ja, dan... ja. zal hij dat ook blijven? Weet ik niet. En, en waarom, is de eeuw, waarom is de eeuw vrijgezel? Weet u dat? Nou, hij vindt het vrije leven heerlijk, maar ik denk dat hij evenveel vriendinnetjes heeft, dus <laughs> ja, nou. dat, dat is zijn keuze. Ja. Maar, uh, maar, ja. maar twee kinderen zijn er dus getrouwd uh, van, van van u? Ja, ja. van de drie. Ja. En, maar ik, en ze zijn gelukkig. Ja, dat is, dat is ook mooi om te horen. Maar de, denkt u ook dat het, uh, dat wordt wel eens gezegd, ik, ik weet niet of u dat misschien kunt, uh, kunt beamen, dat uh, als uh, kinderen zeg maar, opgevoed worden en ze worden opgevoed in een omgeving waar het gebruikelijk is dat veel mensen trouwen, dat ze dat dan zelf ook overnemen? Misschien. Ze hebben gezien dat wij samen gelukkig zijn geweest. En dat geluk hebben ze ook gezocht. En ze hebben ook de goede partners uitgezocht. Want mijn dochter vroeg me wel eens, toen ze verloofd was... hoe wist je nou dat je met papa wilde trouwen? Ik zei, dat, dat kan ik je niet zeggen. Maar ik was wel thuis bij hem. Het enige gevoel wat ik goed had, ik, ik voelde me thuis. Ja, ja. Nou, en dat, toen zei ze, oh, dat vind ik een goeie. <lacht> ja. Dus dat is misschien een criterium. Dat je je bij elkaar thuis voelt. Ja, ja, dat is dan ook moeilijk te omschrijven, denk ik. Als een dochter dat opeens zo vraagt. ja. Ja, ja. Ik, ik, ik, ik vond het uh, fijn om even met u te spreken. Ja. En ik wil u bedanken voor het, uh, voor het delen van uw verhaal. Oké, okay. okay, want zo kan het ook zijn. Dat wou ik even laten weten. Ja, nou, bij deze. Ja. Okay. En, uh, bedankt voor het verhaal en een prettige nacht nog. Dank u wel. Dag. Ik uh, ga naar Kees, Goede nacht. Dag Herbert. Jij wilt ook uh, reageren op de uitzending? Ja, ja. Je zat te luisteren en wat dacht je? zelf uh, heel veel relaties gehad. Ik ben nooit getrouwd geweest. Ik heb ook nooit echt samen gewoond. Soms waren die uh, meisjes wel hier. En dan moet je niet denken dat ik uh, dat, dat voor mij niks betekende. Dat duurde soms ook zeven jaar of zo. Mm -hmm. En dat ook, geldt ook voor het laatste vriendinnetje. Die heb ik dan, uh, ja... Uh, die kende ik al zeven jaar als vriendschap. gingen we veel andere leuke dingen doen. En toen gingen we toen zei ze: Kunnen wij niet samen beginnen? En toen zei ik: Nou, daar ben ik eigenlijk niet zo geschikt voor. En zij dacht: Nou, dan ga ik hem wel even een beetje veranderen. <laughs> dat ging niet lukken. Dus dat liep er dan ook fout, denk ik dan? Ja, hoeveel ik ook van hem hield en zo. Mm -hmm. Dus, nou ja, dat was. Dan heb je, in het begin is dat natuurlijk allemaal super romantisch. En ja, op een gegeven moment ga je toch een beetje erger dat je niet naar die mag en dat niet mag gaan doen. En uh, dat, ze, dat ze jaloers was. En uiteindelijk is dat dan van, uh, nou, was dat wel duidelijk dat, dat zij beter weer haar eigen leven kon gaan leiden. Toen had ze al heel, heel snel via internet een uh, jongen gevonden en die zijn vrouw was overleden al anderhalf jaar daarvoor en die had ook een dochtertje. En toen kreeg ze precies dat leven wat ze wilde, zeg maar. Okay. Hm. En hun zijn toen uh, getrouwd en dan melden ze, want ze, ik denk dat we nog steeds elkaar aardig vinden. Of zelfs van elkaar houden. Maar toen, toen zei ze. Wees maar blij voor me. Nou, ik was ook blij voor. Het. Ik denk, nou heeft ze eindelijk dat leven wat ze wilde. Maar voor mij is dat dus minder uh, geschikt, dat huwelijksleven, zeg maar. Ja, ja. Omdat ik gewoon ook zelf naar de radio wil bellen. Of dat, dat zij misschien wel een heel net meisje was die ochtends vroeg opstond. Dat ik wel eens uit wil slapen. Meer een avondmens, zeg maar. Ja, ja, precies. En zo gaat dat dan. Maar goed, er zijn, er zijn denk ik vast wel vrouwen in deze wereld. waarvan je s'nachts lekker naar de radio mocht bellen. Hoor. ja. Dat zijn misschien ook weer niet de types waar ik dan helemaal zo Soms zit dat zo allemaal zo tegengesteld in elkaar. Ja, ja. En, en, en jij, jij gaat binnenkort trouwen. En ik heb van het weekend dan ook weer zo'n huwelijk meegemaakt. Want ik ben zelf uh, net 50. Ja. En, en die mensen waren ook al in de 50, die hadden al een huwelijk gehad. Die man die was eigenlijk al grootvader, waren net weer kleine kindjes geboren. Mm -hmm. En dan gingen ze een heel groot huwelijk vieren uh, vlakbij Deventer op een landgoed. Ja. En ze kwamen aan in een helikopter. En ja, wow. dan ben ik toch eigenlijk ja, toch wel bijna ontroerd. Omdat ik het ook wel heel mooi vind. Dat ja. mensen helemaal voor elkaar gaan. En dat geldt ook voor mijn ex-vriendin. Ja, als je zo op die manier dat allemaal wil. En je, je zoekt zo je geluk. Ik ja, vind het wel ja, mooi hoor. Ja. Maar toen toen je, ik het zelf niet doe. Nee, maar toen je op die bruiloft was. dacht je niet van. wauw, dit is wel echt uh, te gek. dat die, dat die mensen nee, dat jongen, doen. Maar dat, ja, maar dat is die dag. Ja. En da daarna moet je natuurlijk gewoon. Uh, en inderdaad wat, wat eerdere mensen al zeiden en sommige waren getrouwd en sommigen niet maar dat maakt eigenlijk niet zoveel uit joh, want of je nou getrouwd bent of niet je houdt toch gewoon met elkaar en zo. Ja dat is uiteindelijk en, de basis natuurlijk, ja, daar begint ja, en, het bij. Ja. Maar dan, dan moet je gewoon het sa samen naar je zin hebben in de keuken of weet ik wel wat ja. je aan het doen bent of samen op de bank zitten dat zijn nog eens even een lekker hapje of een chipje. Of jij gaat iets geks doen of iets leuks vertellen. Ja. Ja, maar je... Gewoon die kleine dingen, dat is het denk ik. Ja, maar Kees, je bent dan nu uh, ja, single, zo mag je dat dan toch, onder, ja, ja, happy. Je, je bent ook een, ja, je bent ook een happy single? Jawel, ja, ik wat... ben hartstikke tevreden, joh. Maar... Maar, maar ook de herinneringen, want het is natuurlijk niet dat, dat, dat het met die, uh, mei, die lieve meisjes wat mee uitgegaan is. Dat dat nou een en al bitterness is. Dat is gewoon mooie herinneringen en. en allemaal herhalen of... nee. en denk je, oh ben ik toch blij dat ik dat allemaal heb meegemaakt. Want men, mensen doen soms net als het dan uit is of dat dan verloren tijd is of zo. Nee, nou, nee. Ik, ik zie dat heel anders. Ik denk zijn dat zijn soms doet... allemaal van die clichés. Nee. Ik zie dat dan als, nou ben ik zo blij dat ik dat allemaal heb meegemaakt. En dat ik dan nou mijn uh, 52e nog eens ga meemaken, dat, dat geloof ik niet. Maar ja... Misschien gebeurt er nog een nee, keer Maar, een je, ja, maar ja, je, je, je wordt er ook doorgevormd, denk ik, door alle, alles wat je dan meemaakt weer in je leven denk ik. Je leert ja. ook weer van iedere, iedere relatie ik, denk, het, ja. ik. Ondanks dat het een heel, uh, on, uh, niet het pad is wat je ouders je dan wensen, ben ik er wel heel blij mee hoe het gelopen is. Zeg ja. maar. maar Wat, wat wensen je ouders dan voor pad? Wat, nou wat... ja, we, we, die willen natuurlijk het liefst dat je gewoon uh, trouwt en een gezinnetje vormt en dat we uh, met die kleinkinderen kunnen spelen en dat soort dingen. Ik denk dat dat het leukste vinden. Ja. Dat ze ja, gelukkig opa en oma kunnen zijn. Ja. Ja. En, en wat is dan voor jou dat wondertje waar je dan misschien toch op hoopt? Nou, dat weet ik niet. Gewoon, nou, misschien toch. Misschien dat ik me... Want ik heb me... Want dan, dan vertel ik nou, die vorige vriendin die probeerde mijn tikkie te veranderen. En dat deed ik ook best. Natuurlijk ging ik daar wel een beetje mee. Maar dat je iemand vindt dat je toch al, misschien allebei een beetje, een beetje naar elkaar toe gaat. Maar dat dat geen hindernis ja, vormt. En zeg die, maar dat die iemand heeft... ook niet jaloers is. En dat je in wezen gewoon de hele tijd kan doen uh, wat je kan doen. En, en als je elkaar tegenkomt dat het gewoon heel leuk is. Ja. Ja. Die, je, die, die je grotendeels accepteert hoe je bent. Ja. Waarvan je die, gewoon s'nachts naar de radio mag bellen en mag uitslapen ja, wanneer je ja, ja, wil. Ja, ja, ja. Ja. En dat ze je ochtends dan wel mist. Maar dan <laughs> ja. op een ander moment komen we elkaar weer tegen en dan lach je. Ja. Dan lach je. Ik, is, is, is het iets waarvan je zegt van nou, ik ben dan op zoek naar een kleine wondertje, Ik doe daar zelf, uh, ga ik me daarvoor inzetten. Ik ga bijvoorbeeld aan internetdating doen of nee, laat je het gewoon over je. Nee, nee, nee, ik heb gewoon. Nee, ik heb het gewoon heel leuk joh. Ja. Ik heb het gewoon echt heel leuk. Ik, mijn, mijn werk gaat goed. En, uh, ik ga dus met mensen waar ik dan geen relatie meer heb, ga ik niet. Dus wat ik vroeger ook veel deed, ja, is een dagje naar Gent of een dagje dit. En gewoon leuke dingen doen. Maar dan. Die mensen hebben dan gewoon een relatie, of, of wil ik voor de rest niks mee. Nee. Maar wij hebben het, het wel gezellig. heel leuk. Ja. Ja. Ja. Ook een leuk leven hoor. Ja, nee, dat, dat geloof ik. Ja. Maar, maar, maar nogmaals, het sluit niet uit. Het, het, staat, het heeft eigenlijk helemaal niks met elkaar te maken. Dat jij, als je straks trouwt, dat het gewoon heel super wordt en gezellig. en. Uh, ja, dat dat gewoon het ideale leven is. Want dat kom ik dus gewoon tegen onderweg. Ja, ja nee, dat, dat, ja. Kan, dat, dat kan ook zeker. Dat, dat geloof ik ook. En dat hoor je ook vannacht. Uh, verschillende verhalen die daarover voorbij ja, komen. Precies. Dus, ja, precies. En, en, en, en dan kan ik lichtelijk ontroerd vanuit. Ik denk, oh, nou heeft ze het voor elkaar. Weet je wel. Oh, precies, leuke man. Ja. Twee kleine kindertjes. En gezellig. En ja, dan denk ik, oh. Ja. Ik had het zelf ook gewild. Maar ik ben er dan waarschijnlijk ongeschikt voor. En zo. Ja. Van, uh, net als is met je bediend zit... Of misschien, nog niet, of misschien nog, ja. nee, nog niet aan toe, dat zou natuurlijk ook kunnen. Nee, nee ik ben er ongeschikt voor. Ja. En te oud. Want als je natuurlijk jong bent, en je, dat is jij, dan ga je dat doen. En dan kun je, je makkelijker aan elkaar aanpassen. Als ja, je al uh, ja. heel veel uh, vrijheid hebt verworven, en dan denk je, dan nou, ga ik in je leven... Ja. Ja. Maar. Ja. maar wat niet eerst kan nog komen, Kees? Ja, ik, jij hoopt het voor me. Ja, nee, ik vind het leuk. Ja. Ja, ja. Om, omdat je er zelf Dat ook... is een heel oprecht verhaal. vanavond, want uh, ja, ik bedoel, ik denk er wel over. na, dan denk, ik, nou, het is gewoon op het moment het beste dat ik gewoon een beetje zo, uh, ja, wel mijn eigen dingen doe. Maar ja. gewoon uh, niet iemand daarmee lastig vallen ja. of zo. Het zet je dus tot nadenken, de uitzending. Ja, ja. want uh, dan zou ik haar dus. Uh, dan zou ik dat meisje in een probleem aanbrengen. Nou, dat wil ik niet. Nee, nee. dus, dus nee. je kiest het voor allebei dan toch het beste op dit moment. Ja, dat ja. ja, denk het wel. Denk het. het is het beste. En dan genoeg lol hoor. Want er gebeurt van alles altijd. Ik krijg genoeg aandacht. En, dus ik zit niet als een... Uh, als een oud mannetje hier in een hoekje of zo. Nee, precies. En als dat kleine wondertje er dan toch komt, dan moet je maar een keer bellen naar de radio. Ja, dat doe ik, uh, Herbert. Ik wil je bedanken voor je verhaal, Kees. Ja, snel trouwen trouwens. Uh, ik, ik maak niet te lang mee. Ga... Ik, uh, ik ga snel trouwen, ja. ja. Ah, Oké, okay. nou. ja. Heel veel geluk. Dankjewel, je wel, Kees. En Oké, okay. Dag, Herbert. Dag. Doeg. U kunt uh, meepraten in de Nacht op 1 over uh, nou ja, wat we al zeiden. We hadden het over huwelijk, single zijn, uh, internetdating. En dat komt allemaal voort uit een eerder gesprek wat we hadden net na tweeën. Een gesprek uit het programma Dit is de Dag over een, um, een onderzoekster, een wetenschapper. Die heeft onderzoek gedaan naar uh, het leven van, uh, van, van singles. En daar wat interessante conclusies uitgetrokken. En uh, daar gaan we over doorpraten. U kunt bellen 0800-1121, maar u kunt ook mailen nacht.eo.nl. I'm as happy as I can be, I'm allergic to tragedy. Something's wrong with Such a growth. Vicky, Martin, samen met Josh Stone. And the best thing about me is you. De Nacht op een Radio 1, daar luisteren naar. Waar we praten over uh, uh, ja, relaties, singles, uh, huwelijken, internetdating. En uh, aan de telefoon heb ik uh, Nel, Goede Goedenacht. U wilde reageren op de uitzending? Ja, ik wilde reageren. Ik heb mijn eerste huwelijk gehad. Bijna 35 jaar. Mijn man is overleden door een herseninfarct. Zo. Een fantastisch huwelijk. Ja. We deden veel samen, maar lieten elkaar ook vrij. En vrij, dat bestaat dan in ieder zijn eigen club. En uh, ook dingen samen, heel veel samen gedaan. Het samen knutsen aan, knutselen aan oude auto's, want dat was de grote hobby van mijn man. En, en, en, waar ik hem en... vaak met mee hielp ja? En omgekeerd hielp mijn man... Met de dingen waar ik mee bezig was. En onder andere tuinieren. een van de grote hobby's van mij. Ja, en, en, wat, en zo hebben we heel veel samen gedaan. Ja, en wat deed u dan aan je Toen heb ik na vijf en een half jaar... Mijn partner leren kennen. Ja. Die ik reeds kon van vroeger. Want het was een neef van mij. Okay. Mijn neef kwam op vakantie. Vanuit Amerika. Toen was ik nog volop in mijn rouwperiode. En we hebben... Na 4,5 jaar contact gekregen door briefwisseling. En na 5,5 jaar kwam een partner over met vakantie. En hebben we elkaar beter leren kennen. En dat was dan die en kwam neef? Ik die... de klik om samen verder te gaan. En ja, dat was dan die neef? Die kwam uit Amerika uh, ja, naar Nederland toe? Ja, die was geëmigreerd hoor. Oké. Okay. Dus het, ik kende hem nou, van vroeger, zo'n 30 jaar. Dat we altijd veel bij, als familie veel bij elkaar kwamen. En... We zijn samen verder gegaan. Na nou eerst drie maanden naar Amerika te gaan... om te kijken hoe zijn leven daar was. Oh, en wat, de, wat deed hij daar? Wat voor leven had hij daar? Wat zegt u? Wat voor leven had, had uh, uw partner daar? Nou, ik leerde hem kennen toen hij... Even kijken. Ik was... 62. Dus 68. Mijn partner was want ik noem hem duidelijk een partner. Het ja. eerste huwelijk was echt uit liefde. En we hebben een enorm goed huwelijk gehad. En toen leerde ik mijn partner kennen. Wat heel gezellig en fijn was. En toen ben ik drie maanden naar Amerika gegaan. Hij was daar manager van in het hotel geweest. En 18 jaar alleen na een scheiding. Okay. En toch heb ik gemerkt met een tweede... Ja, aangaan van een, in dit geval noem ik het duidelijk, partnerschap. Ja, want, ja. want de eerste liefde heb ik nooit meer aan mijn partner kunnen geven. Om, dat... dat was voor mij heel duidelijk en dat heb ik me ook heel eerlijk verteld. Maar we hadden in het begin even ja een, een, een gewenning, laat ik het zomaar zeggen. Want mijn partner die kwam naar Nederland toe was natuurlijk een Nederlander, want hij had 30 jaar in Nederland gewoond, ja. geboren en getogen. En waar, waarom kon u die liefde niet geven? Omdat u die al had exclusief had gegeven aan uw eerste man? U die had u al uh, Nou, ik, Een eerste, kijk dan ben je jong, je groeit naar elkaar toe. Uh -huh. En een huwelijk, dat vind ik, daar werk je elke dag aan om een goed huwelijk te hebben. Het is niet zo, je trouwt uit liefde en de rest komt uit zelf. Nee, nee. Dat, daar moet je aan werken. Mm -hmm. En dat hebben we. Zowel mijn man. Mijn eerste man. Als ik zelf. De werkjes samen aan. En toch elkaar vrij laten. En toch veel dingen samen doen. En een heel gelukkig huwelijk gehad. Ja. En... en dat wist mijn partner. Die een slechter huwelijk heeft gehad. En dan is het toch anders. En kan die, die nieuwe partner dan... Uh, kan, kan die, ondanks dat hij dus een slechte huwelijk heeft gehad... wel zeg maar, hetgeen geven wat u wilt of verlangt van hem? Uh, dat was in het begin heel moeilijk. Yeah. Het was een ganger merkte ik. En dat was ik natuurlijk niet gewend. Ook al liet je elkaar vrij in het huwelijk. En, en deed je heel veel dingen samen. En had je het fijn samen moest mijn partner daaraan wennen dat hij weer een vrouw om zich heen had... die er niet was om het eten te koken achter het aanrecht te staan. Nee, want, want dat dacht hij dus eerst wel, begrijp ik. En het is later want is dat wel, toen heb ik dat ook verteld... dat een huwelijk is waar je er, of een partnerschap, maakt niet uit. Daar werk je aan ja, ja. om met elkaar een goed leven te hebben. En ik moet zeggen, de laatste jaren... Het zijn goede jaren geweest. Ja. Maar, maar, u, maar bent, u bent nu nog steeds met deze partner? Nee, mijn partner is twee jaar geleden ook overleden. Ach, ja. En een hele ernstige ziekte in een hele korte tijd. Zo. Dus uh, dat is twee jaar geleden gebeurd. Ja. Maar ik zeg nu, ik ben alleen. Ik vind er geen klap aan, daar ben ik heel eerlijk in. Mm -hmm. je, je doet wat je doen moet... En je maakt ervan wat er van te maken is. Ja, maar ik ga ja. mijn eigen echt niet aanpraten... dat ik het heerlijk vind helemaal alleen te zijn. Want ik ben ontzettend bang dat ik egoïstisch ga worden. Ja, ja, u vaart dus niet, niet als een uh, geluk, zoals sommigen dat wel ervaren om alleen te zijn? Nee, Absoluut nee zoals niet. sommigen zeggen. Nee, het, het, het heeft zijn voor- en zijn nadelen. Ja, ja, ja. Maar ik vind het heerlijk... Om, om ja, Ik vond het fijn met mijn partner ook. Ja, ja. Uh, je gaat weer samen eens even ergens naartoe. Prachtige vakantiereizen gemaakt. En dat mag je allemaal koesteren, de mooie dingen. En dat doe ik ook. Ja, nou fijn dat u dat, uh, en dat, ik dat even kan Op benoemd. mijn herinneringen kan ik verder. En ik ben een gelukkig een optimistisch type. Ja. Maar ik ga mij echt niet aanpraten dat single zijn heerlijk is. Maar ik zal ook niet erop uitgaan... Om nou echt dat ik weer een man om me heen moet hebben. Nee, nee dat ook nee, niet. Nee, dat moeten we vooral niet doen. Ik zou ook het, het, het optimisme vasthouden, want dat, uh, dat vind ik wel mooi om te horen. Ja, om, ik ben gelukkig alles. een heel optimistisch type en kan gelukkig. Ik heb een prachtige tuin ja. en daar leef ik voor. Ja, en u heeft wel mensen om u heen uh, die uh, gezelligheid uh, brengen? Ja, ik heb natuurlijk mijn kinderen. Ja. Die zijn ook alle twee gelukkig getrouwd, dus daar ben ik al blij mee. En uh, je maakt ervan wat er van te maken is. Ja, yeah, ja. Yeah. Zo zie ik dat. En ik ben een type die hartelijkheid uitstraalt. Dus als ik op de straat loop, kom ik altijd mensen tegen die, nou, of ik ze nou wel of niet ken, altijd even mij aanspreken of hoe dan ook. Even een praatje maken, ja. ja. Nou, uh, Nel, ik zou uh, zeggen, houd optimisme vast. Ja hoor, dat doe ik. En bedankt voor, uh, ja, voor het verhaal. Ja, en een heel goed programma. Hartelijk ik dan. blijf nog even luisteren. Da ik ben toch wakker. Ja, dat is prima. Goed Goedenacht met nog. je programma. Ja, wel bedankt. Goedenacht. U kunt meepraten via 0800 1121. Dat is 0800 1121. U kunt meepraten over uh, ervaringen in het huwelijk, relaties, uh, single zijn. telefoonnummer is 0800 1121. En dan ga je naar muziek in de nacht op een van Steelers Wheel. Dit is Stuck in the Middle with You. smile from my face losing tone. Nacht de in de middle with you. Een telefoon heb ik Jimmy. Goedenacht. Goedenacht erg. Laat ik me eerst uh, zeggen dat je gewoon je gevoel moet, vo moet volgen. Wat je huwelijk betreft. En je van de rest van de wereld niet aan moet trekken. Ja, want je hebt uh, in het verleden te maken gehad met meningen van buitenaf... die jou uh, een bepaalde kant op hebben geleid? Uh, nee, ik heb me nou op dat gebied eigenlijk nooit laten leiden. Ik heb altijd weinig keuzes gemaakt. Ik ben in het verleden altijd wel heel veel bezig geweest, die altijd tijd voor relaties en ook uh, vrienden verloren door heel veel werkzaamheden. Mm -hmm. Ik heb ook ervaringen op internet, ook minder ervaringen, maar ik heb ook goede ervaringen. En ik, uh, ik, ik weet dat er heel veel mensen luisteren die ook, uh, die ook mensen verloren hebben en dierbaren verloren hebben. Yeah. En die eigenlijk uh, met weinig mensen over kunnen praten. Yeah. En daarom wou ik graag die mensen die, die, die dan wel internet hebben en uh, die niet alleen voor het eten gaan, die wil ik abonneren op, uh, op de site praatplek.nl. Ja. En daar zijn heel veel lotgenoten die elkaar, uh, die elkaar wat, uh, wat steun geven. Want dat is dus een website uh, waar je door middel van een bepaalde inlog uh, kan praten met, met, met lotgenoten. Dus die misschien hetzelfde meegemaakt hebben. Ja, met lotgenoten. Mensen die... Uh, die uh... Mensen die mensen verloren hebben aan de, de, de K-ziekte, mensen die mensen hebben verloren door een noodlottig ja. of het nou je kleinkinderen zijn die je verloren hebt of je partner die je verloren hebt. Mm -hmm. En uh, dat je niet altijd meer gehoor krijgt in je omgeving omdat ze zeggen van daar heb je die weer of dat heb je haar weer. Of, ja, dat, dat zijn allemaal mogelijkheden en uh, dan kun je, daar, uh, kun je daar heel goed je eikel moet moeten zeggen. Ja. Eh, heb je dat zelf ook gedaan? Heb je daar zelf ook ooit een verhaal opgezet of een verhaal gedeeld of met mensen gepraat? Ja, dat klopt. Ja, ik ben zelf, ik denk één van de jongens in deze nachthuiszending aan mijn 46. Mm -hmm. En ik heb acht uh, jaar geleden mijn, uh, mijn vader verloren. En uh, ik heb me altijd een beetje groot gehouden, een beetje groot voorgedaan. Maar uh, ja, op een gegeven moment betaal je toch, uh, toch de rekening, hoor. Ja, dan, dan komt het toch boven. Dan kan je het niet meer... Uh, je? Dan, dan komt het toch boven. Dan, dan komt de emotie eruit, bedoel je te zeggen. Ja, en dan gaat het toch vingen op, op een gegeven moment. Dan ja. denk je, wel joh, uh, pff, ja... Maar wat, wat heeft ja, het... Praten kun je niet met iedereen, want niet iedereen heeft dat begrip voor. Kijk, en uh, als, je, als je vader je maatje is geweest in bijna alles, dan, uh, en dan verlies je in één keer heel veel. Ja, ja. En, en merk je dan in je omgeving dat niet iedereen zeg maar, uh, zich helemaal kan inleven in, in, jou, in jouw verhaal? Dat ze je niet helemaal goed begrepen? Ja, maar dat kan ook niet, hoor. Kijk, dat is geen verwijt aan die mensen. Want je gaat pas bij dingen, na, bij, bij dingen stilstaan en bij dingen nadenken als er heel dichtbij bij je komt of dat je het ervaren hebt. Mm -hmm. En op die site bijvoorbeeld, ja, daar zitten we heel veel mensen met, met, met, met ervaring op dat gebied die dat, die dat meegemaakt hebben en die het op een bepaalde manier aangepakt hebben. En huh. ja, dat is heel veel waard. En je hebt zelf er ook aan deel genomen op een, om op deze manier uh, je verhaal te delen op die site? Ja, ik, uh, ik zit er nog niet zo lang op, maar ik heb, uh, ik heb, ik heb heel positieve ervaringen. En, ja, ik zeg, het, het is een site, hè. je kunt op die site praten, je kunt met iemand even privé praten. Als je met iemand klikt, kun je ermee mailen of je kunt ermee inzenden. En dan krijg je toch een, to, ja, toch, toch een ander zicht op, uh, op de internetwereld. Het is niet allemaal list en bedrog wat erop zit. Nee, nee zoals met datingsites, dat mensen zich uh, voordoen en eigenlijk heel anders zijn in het echt. Ja, daar heb ik dus negatieve ervaring mee. En mij zul je op die site niet tegenkomen. Nee, want dat heb je wel gedaan in het verleden dan? Op datingsites? Ja, ik heb een relatie gehad uh, via internet. Ja. En, en dat was en, geen succes. Ja, dat is me zwaar tegengevallen. Ik heb ook gewoon een relatie gehad. En ja, dat is net wat ik de vorige, de vorige mensen ook hoorde zeggen. Van ja, ik, wil ik zou wel een relatie willen. Maar dan, dan is het wel een leven samen en een leven apart. En dat kan niet altijd, schijnbaar. Nee. Met leven apart samen en apart bedoel ik gewoon dingen samen ondernemen. Maar ook gewoon, dus je eigen plan kunnen trekken. Ja, je, je, je, je bedoelt, je moet dan concessies doen. Naar elkaar... Sorry, je niet? Ik, zeg, ik, bedoel, ik bedoel, je moet dan concessie doen naar elkaar? Dat, dat, dat, dat, dat hoort erbij? Dat hoort erbij, ja. ja. En tegenwoordig is het... het is meer, meer, meer ego, heb ik het idee tegenwoordig. En de verbondenheid is niet meer... Uh, het verwachtingspatroon is denk ik heel anders. Kijk, ik zou een happy missie zijn als ik weer een baan zou hebben, Herbert, Want die heb ik op dit moment niet. Ja. Als ik die weer zou hebben, dan zou ik financieel iets meer aanvlak hebben... en dan zou ik me lekker voelen. En ik hoef dat, ik hoef er geen vriendin bij voor een relatie. Ja. Ik heb een paar goede vriendinnen. als vriendinnen zijn er. Ja, ja. maar En die zijn voor mij veel meer waard want Die zijn er ook als ik ze nodig heb. Ja, ja, precies. En andersom ook. Dus om, om die reden hoef jij, zou je niet een nieuwe relatie starten met de eerdere ervaringen, begrijp ik? Uh, heel moeilijk, denk ik. <laughs> ook een heel lange kat uit de boom kijken, ja. ja, ja. En wat, wat, wat, ja. Wat, wat voor baan zoek je dan, Jimmy? Wat, uh, waar ben je naar op zoek? Naar wat voor baan ben je op zoek? Want je zegt, dan, dan voel ik me helemaal een gelukkige uh, single om dan zo maar even te noemen. Uh, ik ben in principe op zoek in de logistiek, maar uh, ja, er zijn meer mogelijkheden. Maar dus moet je moet natuurlijk ook maar net willen, want boven 40 wordt het moeilijk, hè? Ja. ja. ja. Want het is gewoon een stukje moeilijker om, om aan de bak te komen. Ja. En ze doen toezeggingen, en die trekken ze naar de hand in, hè? ja, contracten beloven, et cetera, et cetera. Dus het is, het is best een moeilijke tijd als je dan zonder werk zit, dan is het helemaal moeilijk. Maar als ik, een, als ik weer een baan zou hebben, dan zou ik een stuk gelukkiger voelen. En dan hoor ik ook bij die groep happy singles, ja. ja. Nou, ik hoop dat je dan, dan snel een, een baan weer zal vinden en dat je dan ook dat geluk dan weer krijgt wat je wil. Het zal helemaal uh, voor elkaar komen. Ja. Nou, sterkte... zet, zet, je een, zet hem op. Dank je en ik wens je een lange geluk huwelijk. Ja, dank je wel. Uh, fijn om te dan horen. dan trek je nergens af vanaf. Dan breng je ja. eigen plan. Ja, nou dat zal, zal ik zeker doen. En ik noem nog even de website die je aan het begin aandroeg. Uh, waar mensen dus kunnen praten op een ongedwongen manier over wat ze meegemaakt hebben. Dat is dus praatplek.nl. Daar heb je goede ervaring. Praatplek.nl. Ja, ja. dank je wel. Ja, ook bedankt voor je telefoontje, Jimmy. Goeienacht. Jo, een uh, fijn programma. Dank je wel. Dat was uh, Jimmy. U kunt bellen 0800-1121 om mee te praten over dit onderwerp. Ervaringen over, nou ja, wat we net al zeiden, uh, het huwelijk, het, het single zijn. Heeft u daar nog een bepaalde kijk op? Wilt u nog iets delen in deze laatste twaalf uh, minuten waar we het over dit onderwerp hebben? Dan kunt u bellen 0800-1121. Dat is 0800-1121. Amerikaanse zangeres Audrey Asset en The House Your Building. In de nacht een praat ik met Hans. Goedenacht. Goedenacht. Je wilde reageren op de uitzending? Ja, ik, uh, ik wil alleen maar mededelen hoe wij onze relatie hebben. We zijn pas uh, 43 jaar getrouwd en daarvoor hadden we vier jaar verliefd gelopen en getrouwd. En wel vaker met elkaar over. Als we weer opnieuw moesten doen, deden we weer dezelfde vorm. En dat is een positieve die gaan maken. Ja. En uh, Wij zijn pas uh, terug van drie maanden kampeervakantie. Door diverse landen van Europa. En als ik kijk op de campings vooral de senioren. Dan hebben ze allemaal een relatie uh, met elkaar. En wat voor vorm ook. En ook uh, single. Dat zie je toch heel weinig. Ja. En het is juist belangrijk. Ik ben 66 jaar. Dat je elkaar uh, meer ziet als maatjes. Je krijgt uh, ook bepaalde gebreken. En dan is het toch fijn dat je dat uh, samen kunt oplossen. Mm -hmm. ja. En uh, dat vergeten ook als je alleen bent en je gaat uh, krijgt toch een gebakken die je kunnen lopen, dat is toch maar een groot probleem. Ja, ja. En dat is toch prettig dat je toch iemand uh, een nabij hebt, om je heen die opvangt. Hebt. En dat is wederkerig. Ja, dus, dus En na... dat, uh, die vol, ja. die volgens die, vol die, die is niet meer. Ik woon heel groot, serieus, complex. En je ziet toch veel mensen die toch wat gewoon relatie met elkaar hebben en toch elkaar uh, wat steunen. Wat juist ouder wordt, he, krijg je het probleem van eenzaamheid mm -hmm. en alle problemen die op je afkomen. Ja. En dat is toch fijn, ja. of je nog woont met een man of wat een vorm ook, daar ga ik niet over oordelen. Ik heb, we hebben gekozen voor elkaar, als man zijde. Ik als een, een, een vrouw zijnde, natuurlijk ook als vrouw. We vormen een, een hartspan en we zouden het hier zo opnieuw uh, doen. Ja. Het is toch gezellig samen kamperen of naar vakantie gaan of gaan we zo door. Ik moet niet aan denken dat ik de hele dag thuis zit. Of dat ik alleen ben ja, en dat ja. ik al de uh, weg moet uh, volgen uh, te al alleen zijn. Nou, ik uh, zou niet alleen op de wereld willen wonen. Ja, Sorry, maar uh, dat is mijn zienswijze. Ja. Nee, maar kijk, je, kan, kan. Je, je weet ook nooit hoe, hoe het leven gaat en uh, wat je overkomt. Nee, dat, dat... maar ik bedoel, dat, is, uh, dat weet je nooit aan nee, nee, precies. Je, uh, je gaat een relatie met elkaar aan en je gaat trouwen. En uh, daar uh, gaat de relatie steeds dit worden. Ja, ja. Kijk, en dat is natuurlijk het plus want je moet naar elkaar toe groeien. Ja. Kijk, ideale gevormd bestaan niet. Nee. Maar het is wel voor het een van de werk, ja. dat opschrikten van elkaar ja. En, dus, en dus, als ik een vrouw nou een steek zou laten opnoemen op... Nou, dan zou ik mijn eigen dood gaan, want ik heb een nog veel steun aan, me, ja. aan mijn vrouw gehad. Dus, dus naast, de, vrouw naast, de, ja. naast de liefde kan je het heel erg waarderen, Hans... dat er ook iemand om je heen is die je gewoon helpt bij kleine praktische dingen. Ja. Dat is gewoon heel fijn. Ja, natuurlijk, ja. uh, iedereen mag weten hoe hij leeft. Maar ik vind gewoon uh, dat de relatie toch, uh, zoals hij gaat, uh, gaat trouwen... of hoe hij aan gaat aangaat, toch wel een postpunt uh, is. Ja, nou, en, bij deze heb je het uh, gedeeld, Hans... Ik, ja, ik wil je bedanken voor je verhaal en, en zeg nooit meer, ik ben pas 43 jaar getrouwd. En ik vind dat je ook al zegt ik ben al 43 jaar getrouwd. Ja, en uh, liefde voor elkaar en wat voor vorm ook, dat is toch uh, het hoogste goed uh, uh, het bestaan van de mens. Ja, zeker. Mooi gesproken. Goed. Dankjewel Hans. Ja, dag, dag ja. Uh, Prettige nacht. Ik uh, ga naar Evert. Goedenacht. Ja, goedenacht. Uh, ik wou even vertellen, uh, ik, uh, ik heb tien jaar een relatie achter de rug en sinds een jaar ben ik weer single. Uh, nou, deze relatie uh, was uh, echt een kooi waar ik uh, heel veel moeite voor Daar heb, heb me echt uh, moeten bevrijden, Daar heb ik echt voor moeten vechten. Want diegene was uh, uh, ziekelijk jaloers. Dus ik mocht op het laatst niks meer met niemand omgaan, et cetera. Nou, dat wil ik natuurlijk niet. Nee. Nu ben ik heel gelukkig in mijn werk. Echt, uh, ja, dat, dat vind ik heerlijk. En uh, ik heb er ook succes mee de laatste tijd. Maar ik wil dat zo graag met iemand delen. Ik zou zo weer een nieuwe relatie aan willen gaan met iemand. En uh, ja, ik wil eigenlijk mijn hele leven al een uh, echt een mooie, langdurige relatie van, zoals je wel hoort, van goede, standvastige huwelijken. Maar uh, nee, het wil mij gewoon maar niet lukken. Nee. En waar, waar, waar denk je dat het, waarom denk je dat het niet lukt? Heb je geen idee? Ik, ik heb geen idee. Nee. Was met mensen over gepraat in je omgeving? Sorry? Nee, nee, ik praat er niks over. Ik schaam me er eigenlijk voor, voor mijn uh, verlangen naar, zeg maar, nee. ja. Maar ja, je hebt al wel tien jaar een relatie gehad. Ja. Dus daar kan je toch misschien ook wel uh, uh, bepaalde lessen uit trekken? Uh, nou, ik ben in ieder geval wel iemand die je niet gewoon moet opsluiten, dat is duidelijk. Ik ja. bedoel, uh, uh, misschien heb ik ook wel een gebruiksaanwijzing, dat weet ik niet. Ja, ja ik, denk dat, ik denk dat iedereen dat wel heeft hoor, in een, uh, ja. iedereen heeft wel een beetje gebruiksaanwijzing. Als je het maar weet te vinden denk ik dan, hè, dat is wel een beetje wat ik, wat ik gehoord heb de afgelopen twee uur. Ja. Nou, waar ik probeer een beetje de vinger achter te krijgen, is wat toch, toch is dat verlangen in mij. Misschien is dat heel normaal menselijk, maar dat het zo desperate is bij mij, van al mijn leven lang, ik weet niet wat dat is. En uh, daar probeer ik een beetje de vinger achter te krijgen, van ik, ik, ik bedoel, ik ben gelukkig in mijn werk en voor de rest met alles. Dus ja, ik heb alles, dus wat moet ik nog meer eigenlijk? Maar ja. ik wil het zo graag delen met iemand, van ja. wie je houdt. Maar je staat er wel voor open om dat met iemand ja. te delen? Ja. Ja. Het is alleen niet zo dat je zomaar op iemand afstapt en daar een Nee, gesprek dat, dat kost me altijd enige moeite. En heb je een bepaald plan voor jezelf uitgestippeld Of heb je zoiets van, nou, ik laat het me gewoon overkomen? En, uh... Ik denk dat het je gewoon moet overkomen. Ja. Ja. Want als je wel wanhopig op zoek gaat, dat, dat werkt volgens mij. ik geloof nee. het niet zo in. Dus dan, ja, dan kan ik alleen maar zeggen, geduld is een schone zaak in dit geval. Ja, inderdaad. Alleen als ik jou zo hoor, dan duurt het al wel een beetje lang. Het uh, duurt mij een beetje te lang, ja. ja, ja. <laughs> maar heb je, heb je dan bijvoorbeeld. Ik heb ook mensen gehoord die hebben dan internetdating gedaan. Is dat dan een, een optie voor je? Ja, je nou, ik dacht? ben geen held op internet. Ik, ik gebruik het alleen maar voor mijn werk. En ik vind het helemaal niet leuk om achter de computer te zitten. Dus nee, dat, dat, dat wil ik niet. Nee. En uh, het liefste wil ik gewoon, uh, uh, gewoon iemand in het wild uh, tegenkomen, zeg maar. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Nou, ik zou... Maar ja, als dat niet gebeurt, dan ja, dan zit je. Ja, nou, maar dan zou ik zeggen, begeef je gewoon in, in, in bepaalde kringen waar het gezellig is en leuk. En wie weet... Ja, dat doe ik ook hoor. Dat, ik, ik, ik zit niet als een muisje in mijn huisje. Nee, nee dat nou. ook weer niet. Nee. Nou, ik wens je het allerbeste toe, Evert. Hartelijk ja, weet... bedankt. En uh, jij veel geluk, hè? Ja, dankjewel. En uh, een pret okay. prettige nacht nog. Dank je. Dag, Evert. Dag. En uh, tot zover uh, ja, de nacht op één over de gesprekken over... Uh, het huwelijk, de singles en internetdating. Nou, mooie gesprekken gehoord. Ook wel, uh, wel heftige verhalen over uh, mensen die uh, partners verloren zijn. En uh, toch wel mooi om dan te horen na deze, deze twee uren... dat vooral ja, iets wat mij dan is bijgebleven... dat je natuurlijk vooral ruimte moet hebben voor elkaar. Geef elkaar die ruimte in de relatie en, en geniet van alle kleine dingetjes. Dat is toch wel mooi wat ik bij verschillende mensen heb kunnen horen. Het geluk wat ze nog steeds ervaren na heel veel jaren relatie. En ook in andere vormen, ook de happy singles. Ook leuk om dat te horen. Dat had ik dus niet gedacht van tevoren toen ik de uitzending voorbereid... dat ik happy singles aan de lijn zou krijgen. Ja, dat is echt, echt heel leuk. Leuke twee uur van de nacht op één. Uh, Hina, uh, veel muziek. Muziek om even dat, dat misschien wel dat moeilijke uurtje door te komen. Tussen vier en vijf, dat moeilijke uurtje van de nachtdienst. Zometeen uh, veel muziek van onder andere David Grant en Jackie Graham. Maar ook Dotum komt eraan en ook Grace Jones. Tot zo.